Twee uur. Dit is Radio 1. Het mag fixen. Drie Nederlandse zeezeilers worden vermist. Wat zijn hun overlevingskansen? En de kritiek van Joodse organisaties op de dode herdenking? Nu eerst het NOS Journaal met Dick de Hark. De Europese Centrale Bank heeft de rente verder verlaagd. De rente gaat van 0,75 naar 0,5 Dat is de laagste rente uit de geschiedenis van de bank. De ECB hoopt met de maatregel de economie te stimuleren. Het wordt onder meer voor banken goedkoper om te lenen. Later vandaag wordt een toelichting verwacht van bankpresident Draghi. Antifascisten en oud-verzetstrijders gaan op 4 mei in Voorden... toch demonstreren tijdens de dode herdenking. Vanmiddag besloot de burgemeester af te zien van de mogelijkheid... om na de herdenking langs de graven van Duitse soldaten te lopen. Maar de betogers houden toch vast aan hun plan. Zij uh, noemen het besluit van de gemeente Voorden een wijsbesluit. Maar ze noemen ook burgemeester Aaldering een bange burgemeester... die zou zijn geschrokken van alle aandacht uh, voor zijn plan... om langs uh, Duitse graven te gaan lopen... En dat was verslaggever Matthijs Holterop die u hoorde. Onder andere het comité 4 en 5 mei had bezwaar tegen de tocht... voor de zachte wandeling langs de Duitse graven als een daad van verzoening. Maar volgens het comité haalt de gemeente dingen door elkaar.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 Zonder dat je aan de ene kant die mensen in de steek laat. Maar aan de andere kant, ja, als je het kabinet nog een beetje overeind zou kunnen laten, is ook mooi. Maar dan moet je wel tijd voor kopen. Zaterdag riep het PvdA-congres de partijtop in grote meerderheid op illegaliteit niet strafbaar te stellen. Maar partijleider Samson zei dat hij zich houdt aan de afspraken daarover met de VVD in het regeerakkoord. Kleinsman vindt dat Samson er wel heel stevig is ingegaan op het congres. De PvdA houdt op 12 mei een extra ledenraad over de kwestie. Emeritus Paus Benedictus keert vandaag terug naar het Vaticaan. Hij neemt zijn intrek in een klein appartement dat speciaal voor hem is ingericht. Zijn woning grenst aan een kapel. Met zijn terugkeer begint een unieke periode waarbij de teruggetreden paus en de huidige paus allebei in het Vaticaan wonen. Paus Franciscus zal zijn voorganger vanmiddag verwelkomen. Dan het weer, vooral in het zuidwesten, af en toe regen. In de rest van het land breekt de zon door. Het wordt 13 tot 19 graden. Morgen geregeld zon, maar in het oosten en zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt dan 15 tot 20 graden. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB John Suhoka. Met een file op de Ringweg Amsterdam, de A10, Westrichting Zaanstad. Daar staat tussen Westpoort en Knopend Komplein 3 kilometer. Bij Knopend is een auto stilgevallen en die blokkeert daar de rechte rijstrook. Dit is Radio 1. Eo. Dit is de dag. Mag je fixen? Dit is de dag dat drie Nederlandse zeezeilers worden vermist op de Noordzee. Journalist en zeezeiler Twan Heijmans. Je hebt foto's foto gezien van de boot van deze vermiste zeilers. Zou jij met die boot de zee op durven? Nee. Heel kort en krachtig. Nee. nee, we gaan straks vast meer horen over het waarom en hoe. Uh, de denk ik moet gaan om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... en nergens anders om. Dat schreef Hans Vuijsje van Joods Maatschappelijk Werk gisteren in de Volkskrant. Meneer Vuijsje, heeft u sinds gisteren veel bijval gekregen? Absoluut. Ja, vanuit de doelgroepen, de verschillende doelgroepen... van verzetsdeelnemers en slachtoffers is er... Veel uh, adhesie betoond. In Amerika heeft een vijfjarig jongetje zijn zusje doodgeschoten met een kindergeweer. We praten erover met Amerika-kenner Willem Post. En ook een tafelweerman John Bernhard. Met u praten we straks over hooikoorts en andere lenteverschijnselen. Uw mening horen we graag via Twitter met hashtag DIDD. Of ga naar onze website. Dit is de dag.nu. Het is een vrolijk afscheid op 17 maart. Met zijn acht en verlaten de avonturiers de haven van Schiedam op weg naar een glimp van het noorderlicht. In een storm vlak voor de kust van Engeland gaat het mis. Dat de motor ermee ophield omdat hij water maakte en het roer ermee ophield. Dat was in de afgelopen tien jaar niet zo'n heftige storm geweest. Daar haken vijf van de acht af. Het overgebleven drietal wacht op 15 april wel de oversteek naar Noorwegen. Hij heeft een stand-by vessel ze dus gezien. En dat was in erg slecht weer. Dus golven tot 8 meter. Sinds 15 april hebben we niks meer, uh, niks meer van ze vernomen. En uh, ja, weten we niet waar ze zijn op dit moment. Ja, al meer dan twee weken is er dus niets meer vernomen... van die drie overgebleven zeevaarders. Twan Heijman, journalist bij de Volkskrant en Verven Zeiler. Moeten wij ons zorgen maken? Ja, denk ik wel. Voorgesteld dat kan natuurlijk, hè. wat er nog steeds wordt gezegd. Ze kunnen lekker liggen te chillen in een, fort in, in een fjord in, uh, in Noorwegen. Uh, dat kan, maar uh, twee weken is wel heel erg lang. En bovendien waren de weersomstandigheden vrij slecht. Het laatste moment dat ze nog, uh, nog gezien zijn door een schip... was ongeveer 100, 100 mijl voor Stavanger. En toen waren de golven acht meter hoog. En dat zijn golven waar je, zoals wij zeilen zeggen, echt vanaf valt hè, met je boot. Dus het, uh, dat is niet het is echt om te chillen, zeg maar. Dat is, nee, dat, dat is niet uh, chillen. En als je, de, als je al ziet hoe ze in uh, Engeland zijn aangekomen... Hè, in Whitby, waar ze in een storm terecht zijn gekomen... hoe die boot er toen al aan toe was. Uh, hij lekte, uh, had geen uh, roer meer, ze konden niet sturen. Maar dat dus, hebben uh, ze toch allemaal gerepareerd, hè? Dat kun je repareren. Uh, de vraag is uh, hoe goed dat gedaan is. Ja, ik ken de boot zelf niet. Ik, ik, ik zie alleen de foto's en ik heb het filmpje gezien. Maar wat zie je als je zo uh, naar die foto's kijkt? Kan jij beschrijven wat voor boot je dan ziet? Nou, vooral chaos. Dus het, is, het is een oude boot. Het zal vast, vast een stevige boot zijn. 15 meter, dat is niet heel klein. Ik heb in bootjes van 6 meter de Noordzee overgestoken. Uh, hij is van staal. Stevig stevig uh, ding. Maar goed, als je ziet, er staat geen mast op. Maar dat is een soort... Uh, arm van een hijskraan, <tus> het ziet er allemaal heel geïmproviseerd uit. En wat mij de meeste zorgen baart is gewoon het gebrek aan veiligheidsmiddelen. Zoals? Nou, over een reddingslot heb ik niemand gehoord of dat überhaupt aan boord was. Er is wel een marifoon, het is een zendapparatuur waarmee je onderling contact kunt houden op, op zee. Dat is wel goed. Maar, maar navigeer... via dat ding zijn ze dus ook niet bereikbaar. Nee, maar zo'n marifoon heeft maar beperkt bereik. Dus het is op zee hooguit 20, 25 mijl bij goed... Goed zicht, goed weer. Kun je niet heel veel mee. Naar nou, een mobiele telefoon kun je eigenlijk helemaal niks mee op zee. Uh, en ze navigeerden dus uh, op uh, kaarten die ze op hun iPhone hadden gedownload. Nou heb ik dat ook. Op mijn iPhone staan alle zeekaarten van West-Europa. <laughs> maar ik gebruik het eigenlijk nooit. Uh, want ja, dat is, dat is helemaal niet betrouwbaar. En dat zijn nou ja, dat soort dingen. Hè, als je dan ook die boot ziet met die mast en uh, de rommel aan boord. Uh, op een van de moeilijkst bezelbare wateren ter wereld, want daar gaat het wel over. Een van de drukst bevaarde wateren ter wereld ook nog eens. Ja, daar hou ik mijn hart echt vast. Ja, ja. En, en, en als ik jou zo hoor, ik, ik, ik, ik proef iets van wat onverantwoord in jouw stem. Ja, het is wel onverantwoord. Kijk, ik hou enorm van avontuur. Dus uh, de eerste keer dat ik de, de Noordzee overstak was in een bootje van 6,5 meter. Uh, allemaal heel avontuurlijk en, uh, en geweldig uiteindelijk, maar... Uh, ik heb ook nog steeds, als ik de pieren uitvaar bij IJmuiden... Of, of van Vlieland naar, naar richting het noorden... ik ben altijd de eerste, al, nog altijd onder de indruk van de zee. Zeg maar, hè? Van, als je aan de kant staat en je ziet die golven, dan ziet het er allemaal mooi uit. Maar zodra je op een klein bootje zit, merk je eigenlijk uh, hoe kwetsbaar je bent. Maar, maar juist en, op die uh, meest, meest druk route ja. daar, zou je toch zeggen dat uh, er altijd wel een schip binnen een afstand... van enkele tientallen mijlen is of zo. He, ja. dus, en, en, juist omdat het al een aantal dagen is... Als ze nog in leven zijn ja. en niet op de zeebodem liggen, dan, uh, dan, dan zou dat toch wel gesignaleerd ja. moeten zijn. Lijkt mee hoor. Nou ja, het is inderdaad, he, wat nu bekend is, is dat ze dus 100 mijl uh, voor de kust nog zijn gezien. Het is niet zo dat al die boten gewoon opletten op wat er vaart. Nee. Hè? Dus ik heb ook wel eens daar probleem mee gehad dat het schip je gewoon helemaal niet zag. Dat ik het wel echt vlakbij was. Aan de telefoon hebben we Peter Verburg van de kustwacht. Wat is uw laatste informatie over het vermiste schip? Uh, nou, de laatste informatie is er dus niet, want uh, het is nog steeds vermist. Er zijn geen gegevens, er is uh, geen uh, visuele waarneming meer geweest. En er is ook geen contact met het schip. En, en, en, en, en, en, en ja, wat denkt u dan eigenlijk? Nou ja... Dit, dit is, is reden, kansloos? Of? Dit is reden tot grote zorg. Uh, wij zetten echt grote vraagtekens bij de zeewaardigheid van het schip. Uh, als je de plaatjes ziet, is dat, en dat bevestigt ook net uh, de, de meneer die bij u is... Uh, dit schip is nooit voor de zee gebouwd. Het is een voormalig loodsbootje wat in Oost-Duitsland dienst gedaan heeft. Uh, er is een onvoldoende reddingmiddelen aan boord. We zetten ook vraagtekens bij de eventuele nautische kennis aan boord. En dat zijn allemaal redenen, en zeker ook het slechte weer wat ze hebben meegemaakt. Uh, om, om ernstig van zorgen te maken. Ja, hoe vaak uh, komt u ja, dit soort gevallen zeg maar, tegen? Um, zeg maar dat mensen met. met nou ja, schepen uh, op pad gaan die, die daar niet geschikt voor zijn? Gelukkig niet zo vaak. Er zijn natuurlijk ook uh, recreatievaarders die zeilend de wereld rondgaan. Uh, er zijn ook mensen die de Noordzee opgaan. Uh, velen doen het goed. Uh, er zit er ook wel eens tussen dat je denkt: van ja, je moet toch een, een degelijke reisvoorbereiding uh, hebben. Zorg dat je de juiste kaarten aan boord hebt, zorg dat je nautische kennis hebt, dat er voldoende reddingmiddelen aan boord zijn. En dat is niet alleen een reddingvest, maar ook de juiste maat uiteraard. En uh, vuurpijlen, flares, goede communicatiemiddelen. Dat zijn adviezen die wij vaak meegeven. En dat was hier allemaal niet het geval? Nou, voor zover wij het hebben kunnen zien, uh, van, van de familiekant is, is in eerste instantie uh, ja, wel gezegd... ach, die zijn wel vaker niet bereikbaar. Men maakte zich dan nog, nog niet zo'n grote zorgen toen. Inmiddels is dat wel zo, want men heeft natuurlijk contact opgenomen met Engelse kustwacht... en via hen is het weer bij ons terechtgekomen. Maar uh, ja, dat is op, wat we gezien hebben, is de reisvoorbereiding voor zo'n overtocht op zo'n zee is, is onvoldoende. Ja. Tan, kom jij uh, wel eens uh, zulke avonturiers tegen? Nou, eigenlijk zelden. Nee, de meeste mensen die de Noordzee opzeilen zijn uh, heel goed voorbereid. Omdat uh, ze weten dat het een van de moeilijkste plekken is om te, om te zeilen. Uh, ik zie, het, nee, ik zie het eigenlijk, eigenlijk nooit. Uh, maar wat ik nog wel even zou willen zeggen, ook vanwege de kustwacht... kijk, deze mensen hebben in ieder geval zichzelf in gevaar gebracht. Dat is, uh, dat is duidelijk. Maar wat ik zo uh, naar vind, is dat ze ook anderen in gevaar brengen. Hè. Dat, dat blijft misschien een beetje onderbelicht... maar de reddingsactie bij Whitby aan de Engelse kust... die was heel heftig. Ja, want uh, ze, zijn ze zijn dus eerder al uh, ja. zeg maar gered... Ja. Wat, wat gebeurde daar trouwens? Waarom was dat nodig? Nou ja, ze zaten dus ook in een, in een, in een storm, een geel. Dus dat is uh, 8 bovooi. Kijk even naar John of, dat, of ik dat goed zeg. Yeah. <laughs> um, dat is nog niet verschrikkelijk. Dat hoor. is nog niet verschrikkelijk, maar uh, golven van 8 meter zijn wel echt verschrikkelijk. Ja. Also, als, je, zeg maar, wel. als je daar zeilt met windkracht 4, en, je, en dan kijk ik altijd geïntimideerd naar achter, naar die hoge... Uh, golven die aankomen. Nou, ze zijn daar in een probleem gekomen. De motor is uh, verstopt geraakt. De dieselleidingen, filters zijn verstopt geraakt. Nou, dat is al een, een grote fout. Um, het was onbestuurbaar. Vervolgens zijn er twee reddingboten nodig geweest... om ze uh, naar veilig water te krijgen... waarbij één reddingboot ook in de problemen is gekomen. Kijk, en dan zijn er dus mensen die vanuit hun professie... Um, andere mensen moeten redden die zich niet goed hebben voorbereid. En dat is, daar maakt de kustwachtmensen zich natuurlijk ook altijd zorgen over. Uh, maar ik, dat vind ik wel uh, eigenlijk het hele nare aan het verhaal. Dat je zelf jezelf bloot wil stellen aan dit soort gevaar. Dat is, nog, dat is aan jezelf. Maar laat andere mensen buiten. Ja. zou ik dan denken. Want, want hier geldt dan geen boetebekeuring of weet ik veel nee. wat voor. Je wordt gered, je hoeft nee. daar niet aan mee te betalen. Je, nee. je... Het, het, het vreemde en tegelijk het fijne is dat je in, in Nederland mag iedereen varen. Uh, zolang je maar geen hele snelvarende boot hebt... of geen uh, boot groter dan 20 meter... dan heb je in principe geen vaarbewijs nodig. Dus in andere landen is dat anders. Er is ook wel discussie over geweest. Ik vind het heerlijk, want het betekent dat je niet... aan allerlei bureaucratische rompslomp zit. Maar het heeft ook dit soort dingen tot gevolg. Ja, uh, Peter Verburg van de Kustwacht. Hoe kijkt u daarnaar? U, u, moet, u moet uitdrukken voor mensen die de boel niet voor elkaar hebben... Nee, dat, zo... dat, dat is correct. Ook, uh, ik sluit me ook bij de spreker aan. Dat uh, Dit soort uh, avonturiers uh, die zorgen er natuurlijk ook voor dat als ze in de problemen komen... dan moet je de andere mensen achteraan sturen. Die riskeren ook hun leven om mensen te redden. Wat zou er op dat gebied dan moeten gebeuren? Want um, ik kan me voorstellen dat, uh, dat je zegt, nou, een vaarbewijs moet verplicht zijn of... Uh, uh, de boot moet gecontroleerd worden voordat mensen dit mogen doen. Of, uh, heeft, heeft u daar ideeën over? Ja, dat, is, dat zou een, een persoonlijke mening zijn. Wij als kustwacht kunnen niets opleggen, wij kunnen alleen maar adviseren. En Wat is uw persoonlijke mening? Mijn persoonlijke dan? mening is dat je, als je de zee opgaat, dat is ander water dan een IJsselmeer uh, of, of een Waddenzee of Friese meren. En dan uh, zou uh, nautische kennis en een vaarbewijs zou, uh, zeker bijdragen aan een veilige vaart. Het, het is zo dat je dat niet allemaal nodig hebt, tenzij je schip een bepaalde lengte hebt. En dan heb je nog klein vaarbewijs, je hebt groot vaarbewijs. Je hebt maar zou er iets verplicht moeten worden? Ja, ik ben van mening dat, dat als je die, dat soort reizen gaat ondernemen, dat dat een verplichting moet zijn. Als je voor je boterham naar zee wil, dan kan dat niet. Dan moet je naar school, anders dan, dan kom je niet aan boord. En als je dus zelf allemaal een bootje koopt, dan mag je in feite gaan, gaan en staan waar je wil. Ja, een verplichting van in ieder geval zo'n vaarbewijs. Ja, je mag ook niet zonder rijbewijs de weg op. En dat is misschien wat gechargeerd, maar uh, ook daar zijn regels. En uh, het is niet zo dat het allemaal grote open zee dat het even veilig is. Want wat uh, de, de vorige spreker ook al zei... De, de Noordzee, en zeker het Nederlands deel van de Noordzee... is een van de drugsbevaren routes ter wereld. Uh, elk moment van de dag hebben we zeker twee à driehonderd schepen... in ons gebied alleen al. En uh, ja, dat vereist toch de nodige kennis en stuurmanskunst. John Bernhard? Ik uh, denk dat er ook wel eens wat overschatting bij zit. He, ik heb ook wel eens uh, weersverwachtingen gemaakt voor uh, amateurs. Hm. Zeer goed bedoeld wordt dan. Maar die zich overschatten, want die zijn ja. een keer de Noordzee overgegaan... En uh, dat was geen, uh, geen wolkje en geen golfje bijna te bekennen. En denken dan dat ze dan uh, ja, de grootheid zelf zijn. Hetzelfde vind je in de luchtvaart, waar ik nog meer bekend mee ben... dan een heleboel sportvliegers ook altijd het weer zwaar onderschatten. Meestal is het in Nederland ook wel heel aardig weer om een beetje te vliegen. Maar gebeurt er ooit eens wat, dan zitten ze meteen in de problemen. Ja. He, ja. Tot en met ongelukken toe. Ja, het is ook wel zo, denk ik, dat het zeg maar varen ook op zee is veel gemakkelijker geworden de afgelopen jaren. Want je hebt inderdaad een iPhone en je hebt allerlei. Uh, ik kan de weerberichten gewoon à la minuut uh, binnenhalen. Dat, mm -hmm. dat was zeg maar twintig jaar geleden, was het echt anders. Dan moest je ook op zicht varen, je moest op de, op de mm -hmm. kaart varen en iedereen die, daar ging, die dat ging doen, die leerde dat ook. Dus eigenlijk nu helemaal niet meer nodig. Ja, en, en van Heimels, denk jij dat wij ja. Um, Stel in het ergste geval, dit is dus niet goed afgelopen, ga je dan nog iets van die boot terugvinden? Nou ja, daar zijn ze volgens mij op het algemeen wel heel goed, heel goed in. Alleen het probleem is nu, ze kunnen overal uh, zijn. Hè. Het is daar vrij diep. Uh, nou, ja, ik weet niet hoe dat gaat, maar de, de, de, uh, uiteindelijk de, het zal, het zal er wel iets boven komen en uh, mochten ze gezonken zijn. Dus een paar jaar geleden is er een Nederlandse zeiljacht dat uit Amerika kwam over. trouwens heel goed voorbereid. Uh, die zijn een kiel verloren, bleek later. Maar die zijn ook wekenlang uh, uh, vermist geweest. Echt weken, volgens mij, zelfs maanden. En uiteindelijk is de, zijn er de stukken van hun jacht aangespoeld. Uh, bij Ierland, waaruit ze weer konden reconstrueren dat hun kiel eraf was ja. uh, En zijn er ook, laatste vraag, nog eens mensen uh, uh, heel lang vermist geweest... die toch weer teruggevonden zijn? Ik bedoel, kan het? Is er nog hoop? Ja, ja tuurlijk. Ja, nee, dat kan. Er zijn, er zijn hele beroemde verhalen over mensen die, uh, die een jaar lang uh, weg zijn geweest. Uh, maar in dit geval het, het zou dat wel heel bijzonder zijn. Ja. Ja. Laat het wel hopen. We gaan luisteren naar een live optreden, want bij ons is Rupert Blackman. Welkom. Hallo. Jij was straatmuzikant, tot je werd ontdekt door een Nederlandse artiest. Hoe ging dat? Ja, ik, um, ik was wel een straatartiest. Ik stond op, uh, op de Dam en uh, <lacht> liep Anouk langs. En, uh, Anouk. Anouk. Yeah. Herself. De The Anouk, ja. Yeah. <lacht> en uh, ik kom uit Engeland, maar ik, ik woonde hier vijf jaar nu al. En... Um, ja, en, en dan ze vroeg ik me als uh, support act voor een tour en dan heb ik een, uh, een uh, met een label uh, getekend en nu, nu sta, sta ik hier met jullie. Nou, <laughs> dat, is, dat is hoe je het wilt toch? Dat is de short version, ja. Yeah. En je speelt nog steeds op straat ook, hoorde ik. Ja, af en toe, toe. Ja, ja. Want ja. dat is gewoon eigenlijk heel leuk. Ja, ik vind het best uh, een goede... Om, om promotie te doen. Je kan achter je computer zitten of uh, gewoon uh, je gitaar pakken en uh, je koffer open doen en uh, lekker spelen. Ja. En, en spelen met Anouk, komt dat nog voor? Um, Na nou, nee, die dat ene is... tour niet meer? Nee, helaas. Het was eigenlijk uh, voor best, uh, best lang geleden, twee jaar geleden nu. En de um, hele tour was. Um, yeah, dus, uh, ja, cancelled. Dus het is uiteindelijk nooit doorgegaan. Door. Door. Nee, nee. Maar het heeft je geen windeieren gelegd, yeah, want ondertussen it. gaat het heel goed met je. Wat ga jij voor ons zingen nu? Nu um, de single van mijn nieuwe album, which is uh, the Run Away With Me. Dat album is The Lights of Home. And this is Run Away With Me. Wij gaan luisteren. Oké. Okay. Run away.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 dust, get on back to focusing on us, run away with me, so long as we're together, I got everything I need and I can be, lost found, bound but free, ooh, I guess it's safe to say you can't always see what you've got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 Girl, we'll take on the world. Arm in arm, we'll never stop. Let's give it a shot. nice. Thank you. Rupert Blackman met Runaway with Me. En straks horen we nog meer van hem. Bij mijn tafel vanmiddag: Amerika-kenner Willem Post, Hans Vuistje van Joodsmaatschappelijk Werk, journalist en zeezeiler Twan Heijmans en weerman John Bernhard. Ja, Willem Post in Amerika heeft een vijfjarig jongetje zijn zusje doodgeschoten met een kindergeweer. My first rifle wordt dat kindergeweer genoemd. Wist jij dat zoiets bestond? Ja, ik moet, ik moet gewoon eerlijk zeggen dat ik dat wil weten. Omdat ik ook vind dat je als Amerika-watcher niet alleen maar in de grote steden moet zijn. Maar ook over het platteland van Amerika moet reizen. Ja, en daar word je natuurlijk direct geconfronteerd met de heilige cultuur bijna. Hè, van, van het wapenbezit. En ja, dit jongetje uh, is uh, vijf jaar... Ja, dat begint soms al op 3, 4 jaar leeftijd dat je je eerste geweertje krijgt. onvoorstelbaar natuurlijk voor ons uh, Nederlanders uh, dat dat zoiets kan gebeuren. Ja, als je op YouTube my first rifle intoetst, dan krijg je dit. Hey, waar are you going? Shoot my new cricket rifle. Irish I had one. My first rifle. Check the chamber. Make sure there's nothing in there, there any seen, Nope it's uh, it's very tactical it's a daniel's defense dd m4 v5 lightweight this belongs to my grandson good shot oh boy i busted it blew it away it's a very cool he will be born a couple of weeks from today he's going to fire his first shot out of this rifle nice shoot bud hit it a little low and it's very small my first rifle for my daughter die ouders die klinken ook gewoon heel trots dat ze hun kind dat eerste geweertje geven. Uh, en ze zijn roze. Mensen die op internet meekijken, die, die kunnen dat ook zien. Zijn die wapens nou helemaal niet omstreden, Willem? Want ik, ik sta echt met open mond te kijken. Ja, weet je natuurlijk, hè, onze oren klappen als we dit uh, allemaal aanhoren. Leuke woordspeling, trouwens. <laughs> maar ja, nee, maar het is inderdaad, het is onvoorstelbaar. Kijk, natuurlijk is er wel een discussie, maar je hebt het gezien, president Obama heeft ook zo'n background check, zo'n zo check van wie ben je nou als wapenkoper? Hè? Uh, misschien toch wel een crimineel of iemand die, die ziek is, of uh, die in ieder geval zo'n is, die zo'n wapen niet moet hebben. Ja, zelfs dat krijg je er al niet doorheen in het Amerikaanse congres. En vergeet ook niet. Je hebt de National Rifle Association, hè, de beruchte wapenlobby. Ja, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Hè. Dus dit hele beeld wordt door die wapenlobby ook uh, gecultiveerd. Van dat het als ouders eigenlijk ook een soort morele plicht is om je kinderen bij te brengen. Ja, dat het recht uh, om, om wapens te bezitten, ja, dat, dat je dat dan vroeg moet inprenten. En dat gaat heel ver. Hè. Ik, ik heb wel gelezen van een campagne van een aantal jaren geleden. 100 miljoen dollar werd erin gestopt. Uh, en, en dat ook echt werd gezegd: van, ja, maar, maar jagen is een spoor. Als je op vogels en op herten jaagt in die grootste Amerikaanse natuur... dan komt dat patriotisme ook alweer om de hoek. En dat is goed voor bepaalde eigenschappen te ontwikkelen. Hè. Concentratie, samen met je vader en moeder optrekken in de natuur. Goed voor de familieband, je verantwoordelijkheid nemen. Hè. Om ook goed met de natuur om te gaan. Want je mag niet zomaar op alles schieten wat los en vast zit... Hmm. Ja, en dat is dus natuurlijk ernstig. En weet je, uh, ik, om het verschil nog eens even uh, te benadrukken. Ik, ik heb vanmorgen even bij uh, bekende strafrechtadvocaat Ad Wessendorp... Uh, in, uh, in Den Haag uh, eventjes gecheckt. In Nederland, als je een wapen uh, in huis hebt... dan is de richtlijn dat je vier maanden de gevangenis in gaat. Maar dat, dat heb je dus in Amerika helemaal niet. En ook in dit geval in Kentucky. Ja, dat wapen stond ergens in de hoek, dat slingerde in wezen dan toch rond. Ja, en men dacht dat er geen kogels meer in zaten... maar er zat er toch nog wel eentje in. En het jongetje schiet op de borst van zijn zusje van twee jaar. Ja. En, en die kogel die raakt de hartstreek. En het, en het is over. Het gebeurt... als je de, de statistieken mag geloven, gebeurt het... Eigenlijk iedere dag in Amerika zo'n accidental death. Ja. Zo'n min zo nou ja, of meer toevallige uh, dood door middel van wapengebruik. En dit speelt dus vooral platteland. Want ik bedoel, je, je zegt van nou ja, de, de, de, niet alleen de steden uh, moet je zijn hè, als, als amerika Watcher. Maar ik bedoel, in, in New York hebben kinderen dat niet. Nou ja, goed, daar heb je natuurlijk alweer het probleem van de street gangs. Heb je natuurlijk ook wapenbezit. Maar dat het zo gecultiveerd wordt, hè, dat het een heilig recht is. Ja. Is dat iets plattelands? Ja, want weet je dan, als je over street gangs praat... dan trek je het direct in ja. het criminele circuit. Maar dit is... Dit is gezellig, zullen we maar zeggen. Nou ja, precies. En je gelooft je eigen ogen niet. Ik kom wel in wapenwinkels. Nou, die zijn zo groot als vrouw en uh, soms. Hè. En dan heb je de kids corner. Ja, daar moet er zeker een gezelligheid van uitgaan. Want je noemde al de kleurtjes van de wapens. Ja. Want soms denken mensen van, ja, dat is een zwaar wapen. Nou, helemaal niet. Je kunt natuurlijk een heel licht pistool hè. Ja. Wat dat betreft is het verschil tussen een klappertjespistool bij ons. Uh, wat net echt lijkt, en zo'n echt pistool, ja, nou, wat gewicht betreft... is het zo ongeveer hetzelfde. Dus een kind van vier, 5 jaar... Kan daar wat mee? Nou, met alle gevolgen van die. Ja. Zijn de Verenigde Staten ook grote gunshows... waar de hele gezinnen heen gaan? Wat maak je daar als bezoeker mee? Ben je daar wel eens geweest? Ja, dat ben ik regelmatig geweest. Kijk, dat is ook een beetje kermisachtig. Hè. Dan kun je popcorn kopen en een grote suikerspinnen. En alles wordt gedaan om het maar zo gezellig mogelijk te maken. En natuurlijk is er dan een, vaak ook wel een stand van de NRA. En, en, en dan krijg je dat patriotische sausje eroverheen. Hè, van de, van de, de vrijheid van het individu. En die vreselijke overheid in Washington. En zeker ook... Obama, die willen het allemaal maar aan banden leggen. En, en uh, ja, dit zijn de hoeders van, van, van de vrijheid. Maar dit moet toch ouders raken? Ik bedoel, die wapenlobby, dat kan ik me voorstellen. Ja. Die hebben dus gewoon een doel. Maar ik bedoel... Uh, dit, dit, ik, ik neem aan dat dat toch ook wel ouders zijn met een hart. Uh, uh, het hart op de juiste plek, ja. op een bepaalde manier. Die, die horen dan van zo'n zo zo ongeluk. Doet ze dat dan niks? Of hoe moet ik dat dan zien? Ja, kijk, natuurlijk. Hè, uh, en het is echt niet cynisch bedoeld. Daar is het ook allemaal veel te triest voor. Maar dikke tranen, hè, dat, dat zijn de reacties nu uit deze county, zeg maar, ja, de, deze regio. Maar zien ze het dan als een... Ja, een foutje. Nou, het is ingebakken. Iemand zei... Uh, uh, ja, het is verschrikkelijk wat er nu gebeurt. Het is ook alweer vier, vijf jaar geleden dat dat hier eerder gebeurde. En dan denk je... Pardon, een, een gemeenschap van 1800 mensen. Vier, vijf jaar geleden. Dat ja. is toch nog niet al te lang geleden. En zet nee. dat eens af op de Amerikaanse bevolking. Dus natuurlijk vinden mensen het vreselijk. Maar het lijkt wel ingebakken te zitten. En weet je, uh, het is ook zo. Ja, Amerika is het land van de statistieken. Maar in zo'n 40% van, van gezinnen met kinderen... is zo'n wapen niet uh, opgeslagen. In, ja, nee. in, in een of andere lokker. Nee. Dat ligt dus maar ergens op een dressoir. Of in een kastje achteraf. Want ja, ja. zo... Nou, ja? Nou, we wilden president Obama iets doen aan dat wapenbezitter... maar over een leeftijdsgrens hebben we hem nooit gehoord, toch? Nee... Nee, inderdaad. Uh, het is ook, kijk, handel uh, in die kinderwapens over grenzen van staat heen, dat is allemaal wel verboden. Er zijn wel wat belemmeringen. Ja, het, het grote kwaad uh, komt in wezen natuurlijk toch ook van de volwassenen. Je zou zeggen, ouders, hè, volwassenen, neem je verantwoordelijkheid. Wat moet je met een kind van vijf jaar? Maar het feit dat het dus wettelijk niet verboden is dat dat in een huis aanwezig is. Ja, kijk. Ik bedoel, dat zet de poortwagenwijd open. En dan gaat het 364 dagen gaat het natuurlijk goed. Maar ja, net die ja. ene dag als dat wapen er staat... En Dit is ook zo'n geval van moeder ging even de keuken in. Ja, even geen oog op het kind. Ja, en, en, en die gebruikt dat wapen. Ja, en zo... Zo helaas heb je een heleboel van deze vreselijke incidenten. Er moet toch een keer wat aan die wapencultuur gedaan worden. Maar ja, uh, je ziet hoe moeilijk Obama het heeft. Dat was echt ook boos, hè, een paar weken geleden. Ja, dit is puur politiek. Zelfs een aantal van zijn eigen democraten. Ja, omdat He. het hem dus niet lukte om dat vuurwapenbezit nee. in te perken. Er waren democraten die tegenstemden. Ja, en weet je, ik herinner me ook nog wel... ik was in Pennsylvania op het platteland... en daar voerde in 2008 Hillary Clinton campagne. Nou, dat is toch een voor Amerikaanse begrip een, een wat progressieve dame... En zij moest ook om kiezers te winnen. Ja, politiek hè. moest ook wel zeggen, ja, als, als kleinkind herinner ik me hè, dat ik eh, in het schuurtje van opa en oma ook op blikjes schoot. Want eh, nou ja, je kunt zeggen, dat was natuurlijk een onschuldige opmerking in de zin van eh, dat, dat, nou, ja, dat kan hè, dat je op blikjes schiet. Maar om toch maar te appelleren aan die gevoelens op het platteland van ja, je moet wel iets met dat schieten hebben. Ja, Amerikanen zijn, zijn mensen die gewend zijn in de natuur eh, rond te wandelen, dus het jagen. Nou, wordt echt als een sport gezien, maar je ziet het, hè, wat voor gevolgen het heeft. Dit, het, het is zelfs zo dat uh, als je de 17 landen, de 17 landen onder Amerika op zo'n ranglijst bij elkaar optelt, dan nog zijn het minder wapens dan die je in Amerika aantreft. Zo'n 300 miljoen op 300 miljoen inwoners, zeg maar even in ronde getallen. Dus het is echt een wapencultuur die je, ondanks al die vreselijke incidenten, nou, het lijkt wel een trend hè... Ja, dat haal je toch niet zomaar weg. Het klinkt triest, maar het is de werkelijkheid. Ja. Wij gaan het hier straks hebben over Joodse organisaties... die kritiek hebben op de dodenherdenking. En straks hoort u waarom. Dit is Radio 1. Het is half drie en hier is Dirk de Hark met het Nationaal. De Europese Centrale Bank heeft de rente verder verlaagd. De rente gaat van 0,75 naar 0,5 Het is de laagste rente uit de geschiedenis van de ECB. Analisten en economen rekenden op een renteverlaging. De inflatie loopt terug en de kwakkelende economie kan een impuls goed gebruiken. Emeritus paus Benedictus keert vandaag terug naar het Vaticaan. Hij neemt zijn intrek in een klein appartement dat speciaal voor hem is ingericht. Zijn woning grenst aan een kapel...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 De betogers noemen dat een wijs besluit, maar houden toch een kleine demonstratie. Mensen die toch langs de Duitse graven willen lopen... krijgen dan te horen dat het Weermachtssoldaten zijn die daar liggen. En het waren de hoofdpunten. En voor de situatie op de weg gaan we naar de ANWB. Jolanda van der Velden. Morgen 1 file bij Amsterdam op de A10. De ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Tussen Alfred Haarlem en de Koentunnel 3 kilometer. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel. Hans Huisje van Joods Maatschappelijk Werk, Weerman, John Bernhard en Zeezeiler en journalist Van Heijmans. U kunt reageren op Facebook via Twitter met hashtag DIDD of ga naar onze website Ditistedag.nu. Ja, Hans Vijsje, gisteren schreef u als directeur van Joodsmaatschappelijk werk... een opiniestuk in de Volkskrant. U roept op om de nationale herdenking op 4 mei exclusief... voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te houden. Waarom is dit belangrijk voor u? Ja, wat ik heb geprobeerd is de gevoelens van uh, Nederlandse Joden te verwoorden. Uh, Joodsmaatschappelijk werk, JMW, de organisatie waarvoor ik sta... is niet een, een actiegroep, het is een hulpverleningsorganisatie. We hebben met... Jaarlijks met zo'n 3500 mensen contact, waarvan 1700 intensief in het maatschappelijk werk. En als organisatie vang je dan signalen op. En het signaal hier leidde tot groepen die we hebben georganiseerd waar, door het land heen. En waar mensen zeiden van, ja, wij, wij voelen een vorm van onbehagen. En eigenlijk het symbool van die onbehagen in de samenleving ja, dat vindt plaats tijdens die herdenking waar vorig jaar allerlei incidenten rondom zijn geweest. Een ja, uh, jongen wat een gedicht zou uh, voorlezen over zijn foute oom. vorde, uh, natuurlijk, wat weer nu weer speelt. En dat, dat maar gaf dat dus niet doorgaat, begrijp je? Dat u? niet doorgaat, dat maar het wat wel een, een onbehagelijk gevoel gaf. Uh, ik heb ook nog met mijn maatschappelijk werkers gesproken. En uh, eigenlijk was het signaal naar mij toe. Laat dat horen, verwoord dat. Ja. En dat heb ik in dat uh, artikel geprobeerd te doen. Even voor alle duidelijkheid, wie worden er nu eigenlijk herdacht op 4 mei? Tijdens de nationale herdenking herdenken wij allen. Op 4 mei herdenken we de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld. Van de Tweede Wereldoorlog en van de oorlogen daarna. zijn omgekomen in oorlogssituaties. In oorlogssituaties. Ook die van Nederlandse vredesmissies na die tijd. En bij vredesoperaties. En bij vredesoperaties. Ja, dat klopt. Die Duitse soldaten dat waren misschien ook wel slachtoffers. We herdenken dus inderdaad de Nederlandse oorlogslachtoffers en dus niet de Duitse slachtoffers. En nabestaanden van fouten Nederlanders. En we herdenken de slachtoffers en niet de daders. Precies de daders, die worden niet herdacht op 4 mei. Ja, we hoorden onder meer Nina Noter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Nou, er wordt dus gesteld dat Duitsers en, zeg maar, foute Nederlanders... dit jaar niet meer zullen worden herdacht. Dat moet u toch geruststellen? Dat, dat doet het zeker. Het is jammer dat het een jaar heeft geduurd voordat die duidelijkheid kwam. En dat ja, ook maar nu een, is het zover. Nu is het zo en dat is heel prettig. Ja, dan, dan zit ik toch te denken, dan zegt hij van... dan wil ik dat eigenlijk nog wat uh, uh, meer gaan beperken weer. En dan moet het alleen nog maar de slachtoffers worden van de Tweede Wereldoorlog. Dat lijkt mij dus weer heel kwetsend voor mensen... die tot nu toe ook altijd uh, familieleden hebben herdacht... die na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in vredesoperatie of wat dan ook. Die moeten daar nu maar ineens afstand van gaan doen. Dat, dat is toch ook heel dat, kwetsend? Dat kan toch eigenlijk niet? Dat is best een pijnlijk niet. punt, uh, maar laat ik dat proberen toe te lichten. Van oorsprong af, vanaf 1945 tot 1961... was die nationale herdenking een herdenking voor de oorlogsgetroffenen. Het verzet en degene die het slachtoffer waren van de oorlog... En dat, dat had een heel uniek karakter. Inderdaad, in 1961 heeft de overheid gezegd... we moeten dat verbreden. En ja, de verschillende slachtoffersgroepen... want ik spreek heel nadrukkelijk, wil ik nog eens een keer zeggen... want het wordt een beetje verweten... dat ik uh, als Joodse gemeenschap, uh, of namens de Joodse gemeenschap... het naar ons toe wil trekken. Maar dat is niet het geval. Het nee, gaat over alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat is duidelijk. Uh, het verbreden en in die periode protesteerde je daar natuurlijk niet zo erg nee, tegen. Nee, want dat was denk ik dan dat was het ja. moment geweest en niet ja, nu nog. Maar je moet bedenken, in de zestiger jaren was die aandacht voor de oorlog nog anders. Hè? Vlak na de oorlog was er het zwijgen. Het, de Nederlandse samenleving wilde daar eigenlijk niet over praten. En in de zestiger jaren kwam die aandacht voor de Shoah, de, de, uh, het moord op Joden, het verzet, dat, dat werd toen pas groter. Dat heeft men een beetje langs zich heen laten gaan... want men wilde daar niet tegen protesteren. En steeds meer is het gevoel gekomen van... wij verliezen dat unieke karakter wat Wereldoorlog 2 heeft gehad. Want dat was uniek. Dat was een hele andere soort oorlog of actie. Het was een oorlog natuurlijk. Dan wat er later is gebeurd in Nederlands-Indië, in Bosnië, Afghanistan. Ja, maar het je kan toch name... eigenlijk niet dit nog meer gaan terugdraaien? Moet je niet iets anders gaan zoeken? Ik snap het nou... punt wat u zegt van... Uh, en dat, dat zie ik ook in kritieken in, in weer op uw stuk. Uh, onder andere Martijn Dekker. Die, die schrijft van, het is waar. Die, die aandacht neemt af. Steeds minder mensen die de oorlog hebben meegemaakt. Maar zou je dan niet moeten zeggen. Er is, er is ook een dag van herdenking holocaust. Dat je daar iets groots van gaat maken. In plaats van dat je het nu weer over die 4 mei gaat hebben. En dat terug wil gaan draaien. Dat... Ik, ik verwoord het gevoel van de Joodse gemeenschap. En ik ben ervan overtuigd. Ik heb contact met Sinti en Roma gehad. En andere groepen. Dat dit het gevoel is. Geef ons... Die uniciteit terug. Wat niets wil zeggen over die andere groepen. De veteranengroepen. Daar, daar, dat is ook een unieke situatie. Maar dat zou best op een ander moment ook herdacht kunnen worden. Ah, We dus u zegt wij vier mei en dan, en dan zij op een andere oh, wij, dag. Wij, dan, dan heb je weer het gevoel van... Nou wij, hè, wij ja, <laughs> de, slachtoffers tweede wereldoorlog. De de uniciteit van die oorlog. Waarin mensen heldhaftig waren. Het verzet. Waarin oh. mensen om hun geloof, om hun seksen... Uh, omdat ze niet tot het Germaanse ras hoorden. Dat, dat item, dat moet specifiek zijn. En dat is absoluut iets anders dan wat er later in militaire missies... Uh, politionele acties en vredesmissies is gebeurd. Ja. Kom ik toch weer terug op die eerste vraag. Wat moeten dan met die groepen? Ik vind dat toch ik, wel erg als je die gaat heel, zeggen van jullie uh, niet meer. Ik denk dat het heel goed meer. zou zijn om die een aparte plaats in herdenkingen. Mijn voorstel, er is een Veteranendag. Dat zou toch een prachtig moment zijn waar veteranen bij elkaar komen. Om ook zo'n herdenking uh, te doen. Maar dat is op zichzelf natuurlijk voor uh, die groepen zelf uh, om te bepalen. Ja. Nu pleit u hiervoor, denkt u dat dit ook gaat gebeuren? Ik weet het niet. Ik kan alleen aangeven... Wat mijn doelgroep en wat andere doelgroepen van, eh, die uit de Tweede Wereldoorlog eh, hun slachtofferschap hebben of in het verzet hebben gezeten, aanvoelen. Dat, dat is mijn taak in deze. Nou, John Bennett, hoe kijkt u hier tegenaan? Ik zou bijna zeggen: ik heb er bijna geen, geen mening over. Ik vind dat, ik vind dat zo ontzettend moeilijk. Ik uh, ben net vorige week bij een herdenking geweest... van Kamp uh, Amersfoort bijvoorbeeld. Nou, Dat is natuurlijk niet uh, waar, waar hierover gesproken werd. Uh, dat was wat kleinschalig, maar een, een, een zeer indrukwekkende herdenking... waar bijna 60 mensen waren die dat meegemaakt hadden. Waar iemand van 92 het woord deed eh, en zijn ervaringen vertelde. Dus dat, dat herken ik wel. En verder weet ik ook genoeg over, over kampen en dat soort dingen... Maar of je het nou helemaal ja, uh, moet isoleren, zegt één groep die het denkt dan. Dat vind ik ook iets engs hebben weer. Hm. John Heijmans. Uh, ik denk <coughs> zeg maar dat, dat uh, het probleem veel breder is. Namelijk uh, Dat schrijft u ook uh, heel mooi op in het stuk in de Volkskrant. Dat het uh, uh, meer angst is voor opkomend antisemitisme. En dat, is, dat gaat denk ik veel verder dan alleen uh, 4 en 5 mei. Uh, wat me opviel in het stuk was ook dat u zegt... er is een gestaag vermindering van de aandacht voor uh, jodenvervolging. Nou, ik heb toevallig drie uh, jonge kinderen die allemaal nog naar de basisschool gaan. En ik verbaas me daar als vader over... hoe zeer zij ze echt zijn doordrongen van, de, van, uh, van die vervolging en van de oorlog. Ik moest van hun per se... Uh, de dertiendelige, geloof ik, DVD-serie van Het Klokhuis Kopen over de oorlog. En, en ze, willen, ze hebben het constant over Anne Frank. Ze zijn daar heel erg mee bezig. Nou, die zijn, mijn oudste is tien, mijn jongste is zes. Ik dacht, nou, daar, daar ligt denk ik niet direct het, uh, het grootste probleem. Uh, maar wat ik wel, hè, als, als een groep, als Joden in Nederland... zich echt uh, weer gediscrimineerd gaan voelen en onbegrepen voelen... ik denk dat dat echt een, uh, dat dat het punt is... Ik denk dat uh, scholen Die heel vijf. verschillend daarin zijn. Hè? Want we weten ook mm. op scholen dat er niet les wordt gegeven over de holocaust. Omdat misschien, ze bang... misschien moeten we het op een nog wat hoger uh, niveau tillen, op abstractieniveau. Ik denk dat in deze samenleving uh, verschillen tussen mensen, individuen... maar ook tussen groepen steeds meer uh, weg, worden, uh, weg worden gehaald. Dat je eigenlijk niet verschillend mag zijn... Uh, mensen hebben behoefte om hun eigen identiteit te hebben... om in een eigen groep te zitten. Uh, je merkt dat bijvoorbeeld uh, door een, een hele duidelijke stroming... waar, uh, ik noem dat uh, uh, atheïstisch fundamentalisme. Je mag niet meer geloven. Hè? Besnijdenis, uh, dat zijn zaken die toch een beetje vreemd... En dat wordt zowel naar moslims als naar joden wordt dat op een hele negatieve manier benaderd. Je moet gewoon een Nederlander zijn, zoals ieder ander. Groepen hebben behoefte aan die eigenheid. En, en dat is de grondslag ook van de onrust... die bij groepen zoals de Joodse gemeenschap is. Wij hebben onze eigenheid. We zijn niet beter, we zijn niet slechter, we zijn niet bijzonder. Maar wij hebben wel een hele specifieke geschiedenis... Het verzet heeft een hele specifieke geschiedenis. Sinti en Roma. En hou die in ere. Respecteer ons in die geschiedenis. En die geschiedenis die bindt ons in Wereldoorlog II. En die bindt ons als slachtoffers en verzetsmensen. Heeft u ook uh, harde tegenreacties gehad met een oproep? Ja, ik, ik heb behoefte om duidelijk te maken dat het niet alleen om Joodse slachtoffers gaat, he. dat is zeer negatieve reacties waar... jullie doen het weer zelf, heel grappig, in het stuk zelf uh, zet ik zo'n zin. de joden willen de nationale herdenking toe eigening Dat is absoluut niet de, de bedoeling. Er uh, zijn ook een, een paar uh, hele vervelende reacties, dat heb je in deze tijd. En ook dat belicht ik in dat artikel, de verruwing. Dat wat ik noem uh, atheïstisch fundamentalisme. Het verder weggaan, 68 jaar na de oorlog, dat bij elkaar... Dat leidt tot, uh, uh, ja, tot die gelijkschakeling. Uh, we moeten weer gewoon doen. Dat was na de oorlog ook uh, wow. een kreet. We moeten weer gewoon doen. Iedereen is hetzelfde. Iedereen heeft een beetje dezelfde geschiedenis. En dat doet... Deze groepen pijn. Ja. Nee, ze, ze hebben een andere geschiedenis. Wat raakt u achterban nu meer? Het, het, het feit uh, dat, dat, dat uh, Turkse jongeren in een Arnhemse wijk zeggen: de holocaust, uh, dat was wel prima. He, dat fragment dat is natuurlijk, heeft voor heel veel uh, oproer gezorgd. Of uh, politieke beslissingen uh, rondom inderdaad het ritueel slachten, uh, besnijdenis en dat soort dingen? Waar hoort u meer over? Dat is een hele moeilijke vraag. Beide doen heel erg pijn. Bij de Turkse jongeren kan je zeggen... dat is domheid, maar het doet wel pijn. Politieke beslissingen over ritueel slachten... die komen bij de essentie van je jodendom. En ook voor moslim is dat natuurlijk een hele pijnlijke zaak. En daarmee keert een samenleving zich... tegen specifieke groepen, dat doet absoluut heel pijn. En dat geeft een gevoel dat een samenleving... dat je alleen staat in de samenleving. Dat is ook dat gevoel wat ik wil weergeven in mijn artikel. Uh, onbehagen, onveiligheid en alleen ervoor staan. Ja. Nog even een hele praktische vraag waar ik mee zit. 4 mei valt op een zaterdag, Shabbat, zou ik zeggen. Hoe, hoe gaat dat praktisch? Nou, uh, degene die orthodox zijn, want daar gaat het dan over... een heel erg groot deel gaat gewoon naar de herdenking toe. Maar degene die orthodox zijn, die proberen naar een herdenking te gaan... die dicht bij hun huis is. En dat is toch uh, meestal wel mogelijk. Ja, oké. Okay. Um, wie zou de verantwoordelijkheid nu moeten nemen? U doet een oproep, maar u wijst eigenlijk niemand aan in uw stuk. Nou, ik, ik, ik uh, zeg de overheid zou er goed aan doen... om dit weer terug te doen naar de oorsprong. Ja, de overheid ja. is heel breed... Het nou, is de heeft regering, iemand in het gedacht, kabinet, hè, samen met uh, het 4- en 5-mei-comité. Ja. En daar heeft hij vast contact mee, met het 4- en 5-mei-comité. Daar wordt zeker over gesproken, ja. ja. Rupert Blackman, <coughs> jij gaat nog een nummer voor ons zingen. Welk nummer is dat? Dit is uh, don't, don't Be a Stranger. Don't Be a Stranger. Will I can live with all the damage that I've caused. banging at my door But I don't get by if I can't find you sleeping by my side anymore And our lips don't quite fit like they did before But not for want of trying, that's for sure And your Polaroids are slowly slipping from my wall and that's just fine Just don't be a stranger Maybe in time I'll find someone to save her. But before this day just know that I am yours Grant me one favor Don't a stranger And the evening's last much longer so I find I'm sipping single malt just to pass the time I appreciate the numbness and the warmth that it provides but I'm fine This is pretty messy and that's no lie There are teacups in my kitchen stacked up high And there are no more of your hair bands or your socks that I can find but I'll keep trying I am yours, grant me one favor, don't be a stranger. Oeh, Rufy Blackman met Don't Be A Stranger. Natuur op 1. Vandaag met weerman John Bernhard. Ja, ik ben er heel blij mee, heel voorzichtig. Wordt het dan eindelijk lente? Het zonnetje schijnt soort van bijna dagelijks en de bloemen bloeien. Maar lang niet iedereen is daar blij mee. Achoo! Achoo! Jeuk. Snotteren. Veel niezen. een natte neus. Benauwd. Achoo! Hoesten. Ontstoken slijmvliezen. Verkoudheid. Jeukende ogen. Tranende ogen. Opgezette ogen. Ja John, herken je dit? Als je goed geluisterd had, <laughs> dan had je mij een beetje horen blaffen ook. <clears throat> en aan mijn stem kun je ook horen... Dat, uh, dat verhaal klopt wel, ja. ja. Ja, maar dit soort heftige geluiden produceer jij ook zo gedurende ja. de dag. Oké, okay. nee, nee, dan weet ik wat we nog de komende ja. tijd kunnen verwachten. Oké, okay. uh -huh. ik lach er natuurlijk om. Ik heb er namelijk geen last van. Dus het is makkelijk praten. Iemand anders aan nee, tafel, hooikoorts. Nee, maar, maar moet, wat, wat, het is echt heel vervelend. Dan, hè? Moet je, dan moet je goed luisteren. Niet iedereen ja. die verkouden is. Ik ben snot verkouden, maar ik heb geen hooikoorts. Dus. Dat kun je ook wel aardig verwarren. Ik hoorde die vraag al van tevoren. Maar dat is natuurlijk wel iets heel anders. Dat betekent echt dat je last hebt van de stuifmeel, van de pollen... die dus van de planten, bomen en, uh, en allemaal afkomen. Maar daar zijn mensen die dat inderdaad hebben... die voor speciale gebassen of iets dergelijks ook, uh, ook heel gevoelig zijn... Ja, het zal allemaal iets later zijn door die koude winter. Maar um, welke planten zijn op dit moment de boosdoeners voor nu? Nou, die ik heb mijn lijstje gemaakt, want dat kan ik niet allemaal uit mijn hoofd onthouden. Daar ben ik te oud voor geworden. Uh, wat de bomen betreft is het op dit moment. Hè, daar heb ik het over twee uh, 2 mei. Uh, dan zijn dat de berken en de essenbomen. Uh, vooral in de noordelijke helft van Nederland. In de zuidelijke helft van Nederland hebben ze al uh, grotendeels, uh, zijn ze het zaad of de pollen die zijn ze al kwijtgeraakt. Nou, er komt een lijst door. Haagbeuken, de katjes die vallen daaruit. Ik hoop dat je ze allemaal herkent. Plaatjes heb je in ieder geval waarschijnlijk. Coniferen, wilgen, populieren beginnen nu. Alles bars los natuurlijk, hè, in één keer. Het fluitenkruid, nou dat herkent iedereen wel, weet je, die mooie witte schermbloemen. Die beginnen nu ook en die beginnen dat ook allemaal in de lucht te gooien. De eerste grassen, veldsuring en weegbreed. Nou dan heb je de hele lijst, dat is het al ongeveer. Het is gewoon levensgevaarlijk oh. in Nederland voor mensen. Je moet, niet, je moet niet naar buiten gaan, je moet je opsluiten <lacht> in een kamertje en dergelijke. Als je daar last van hebt. En er zijn mensen die dat doen ook, inderdaad. Hè. Zijn er ook Ze hebben... steeds meer? Dat idee heb ik namelijk. Dat weet ik niet. Daar kan, kan ik je geen antwoord op geven. Maar het is inderdaad zo dat mensen gewoon soms binnen blijven... als ze weten, bijvoorbeeld mensen die gevoelig zijn... voor al dit stuifmeel van grassen, hè, dat, dat ze niet naar buiten kunnen gewoon. Ook al omdat ze te ziek zijn om dat te doen. Want het kan heel ver gaan, hoor. Maakt het nog wat uit of het heel zonnig is... of, of als ja, bijvoorbeeld heel veel wind ja, staat, ja, is ja, ja, natuurlijk natuurlijk zo'n drama? Heel sterk weer afhankelijk. Hè. De meeste uh, stuifmeel komt in de lucht als het inderdaad uh, mooi zonnig weer is, met thermiek. Ken je dat? Van die mooie witte wolkjes ook die er zijn, hè? en een beetje wind. Dan, dan gebeurt dat. Eigenlijk inderdaad. het weer van de afgelopen dagen. Ja, en ik denk ook dat we, laten we zeggen, als we even vooruit kijken, volgende week, misschien nog wel wat langer, dat ook gaan krijgen. Terwijl naast me is daar heel blij mee, begrijp ik. Maar niet iedereen dus, ik als je ziet. kan maar gaan zeiden. Maar op als je mij de vraag zegt geen pollen, hè? dat scheelt. Dus als je mij de vraag stelt, is het mooi weer, dan krijg je daar nooit antwoord op. Want hier zie je bijvoorbeeld een bekend voorbeeld. Het is waarschijnlijk heel mooi om met je bootje te gaan varen de komende weken. En het is ook heel prettig om te gaan fietsen. Maar mensen met hooikoorts die zitten binnen met tranen en duiten achter de gordijnen te kijken. Dus dat bestaat ook niet. Ja, die winter, hè? Ik ga nog even ja, teruggrijpen. Natuurlijk. Want dat was voor iedereen, heb ik het idee, toch wel op een gegeven moment een beetje verdrietig aan het worden. Tenminste, ik hoorde echt iedereen wel klagen over die lange winter. Ja, mij ook. Ja, maar de planten, hebben die daar nou last van dat die winter zo lang heeft geduurd? Op de eerste plaats is het zo dat uh, die winter natuurlijk heel laat kwam en een heel vervelend eind had, ook toen het al voorjaar was... en nog maar een paar weken eigenlijk, dat je kunt zeggen... Van, nou, het begint ergens te lijken op voorjaar. En je zou kunnen zeggen dat um, de natuur ongeveer 2,5, 3 weken achterloopt... op wat normaal is. En iedereen heeft misschien wel zo'n kenmerkend dingetje. Ik heb een boompje voor mijn uh, huis staan... En die staat altijd in bloei op de verjaardag van mijn vrouw. Dat was uh, 25, dus dat is een week geleden. Dan hoeft nou, hij nooit bloemen te kopen. Die staat, maar. Nee, maar nu staat die in de knop, maar is nog niet uit. En dat duurt al waarschijnlijk een week. Maar zo herken je ook een heleboel dingen... Hè, waardoor de natuur gewoon ook achterloopt. Hè. En als je zegt van, levert dat nou ook gevaar op? Ja, er zit in het voorjaar zitten er ook wel degelijk gevaren in. En dan heb ik het bijvoorbeeld over uh, de groei. Veel boeren zullen daar problemen mee kunnen krijgen... Als er niet genoeg regen valt, je zult zeggen: hè, we zijn er net vanaf. En dan nou begint het alweer te zeuren, of begint hij alweer weer te zeuren over het feit dat ja, het Nederlandse klimaat, zoals we dat kennen, is eigenlijk ideaal voor alle gewassen die we hebben. Hè, daar is het op gebouwd zou je bijna kunnen zeggen. Maar nou gebeurt het ook wel in het voorjaar dat je een wat langere periode hebt met oostenwind, noordoostenwind, nogal droog. Dan zie je het stof in de lucht dwarrelen gewoon. We hebben al een paar keer gehad inmiddels, in korte tijd. En dat is helemaal niet zo best. En uh, het kan natuurlijk ook weer net te veel regenen. Eigenlijk zijn die marges die zijn niet zo gek groot. Het belangrijkste wat je in het voorjaar hebt is de droogte die je kunt hebben. En het feit dat je natuurlijk nog nachtvorst kunt hebben. Ja, want die nachtvorst kunnen we nu nog kou verwachten. In Leeuw worden we deze week nog een koudere record gemeten. Ja. Vertel mij. Wat ja, of, brengt de toekomst? Dat nog kunt ja. Nee, nacht... wat, wat gaat er nog nacht voor komen die komende week? Nee, de komende week niet. Nee, dat kan ik dat En de kan week zeker daarna? Zijn. En uh, dat weet ik niet. En de week daarna? En uh, dat weet ik ook niet. Maar in elk geval is het wel zo dat volksgezegden. heb je dus hele mooie dingen. Die koppelen oh. alles aan heilige dagen. Mag ik dat bij de EO zeggen? Ja. Hè? Uh, ik ben nou, heel uh, benieuwd wat u gaat zeggen. Nou, je hebt de ijsheiligen, heb je dus. Hè? En die vallen dit jaar. 11 tot 15 mei. En over het algemeen wordt dan gezegd. van. Daarna kun je alles wel planten. Ook zomerplanten en dergelijke. Kan niks meer gebeuren. Nou, als één groot fabeltje. is het dat wel. He? Ken je de ijsheilige ook? Nou ja, ik heb er van gehoord. De naam wel eens van gehoord. Ja, he? zeker. Maar ja. het betekent dus Echt allemaal niks. Het Rooms overblijfsel hoor. Ja. Van, van het jaar 1000 ongeveer. Pancratius en Bonifatius en Mamertus. En, en zo je? ging u van uh, hooikoorts naar IJsheiligen. Vind ik dat toch weer knap. Ja, ja, dat ja, ja, ja. ja, ja, ja. <tie> maar <tie> IJsheiligen, het, daar zit wel iets grappigs aan. Over het algemeen, gemiddeld genomen, klopt dat aardig. Na half mei heb je geen vorst meer. Behalve op sommige plekjes waar het nog wel kan gebeuren. De VU uit Amsterdam die heeft, die doet nogal wat aan micrometeorologie Op kleine schaal. En die heeft duinpannetjes op de Waddeneilanden... bekeken naar het weer en naar de kans op nachtvorst. En het gebeurt daar dat je midden in de zomer als je aan het strand 25 graden zit... dat er s'nachts gewoon nachtvorst is. En dat is heel belangrijk, want daar zitten ook kwekers... van bepaalde bessen en dergelijke. En die vriezen gewoon dood, midden in de zomer. Hè? Dat is uh, cranberrybessen bijvoorbeeld. Dat zijn heerlijke dingen. En je ziet ze dus zelden vanuit Nederland. Meestal komen ze uit het buitenland. Maar die dingen die willen nogal eens bevriezen. En dat gebeurt midden in de zomer. Dus het verhaal... Je hebt alleen maar nachtvorst tot aan de Ijsheilige. Onzin. Dat is een fabeltje. Ik weet dat meteorologen een hekel aan hebben... maar is het vanaf nu een echt lekker zonnige lente? Mag ik het toch even aan u vragen? Je vroeg net wat het weer over anderhalf, twee weken was. Toen zei ik toch, dat weet ik niet. Nee, uh -huh. maar gewoon even de komende week of zo. Ja, gewoon ja, ja, een beetje ja, ja, ja. hoop ja, nou, geven. Zaterdag komt er nog een buitje regen. Dat is goed, maar veel te weinig voor de natuur. En daarna denk ik dat we echt een week hebben... met. Aardig wat zon en hele lekkere temperaturen die richting 20 graden gaan. En daarmee kunnen wij wel afsluiten voor dit uur. Straks het bijzondere verhaal van een man die op 67-jarige leeftijd... een bijzondere ontdekking doet over zijn afkomst.